...om het brons. Het verschil tussen Nederland en de Verenigde Staten... ...eergisteren in de kwartfinale was groot. Het was 4 seconden en honderdste van een seconde in Nederlands voordeel. Toen dus beide teams met de A-ploeg reden. Irene Wust met de gele armband. Het kan een gouden dag voor haar worden. Zij is de vrouw die voorop start Nederland vertrokken... ...met Lotte van Beek in tweede positie. En dan gaat hij bij de start een klein beetje mis... Emma constateert terecht een kleine hapering... bij Antoinette de Jong, die hervindt haar slag en sluit. Na, na, uh, tegen het einde van de eerste bocht sluit zij weer aan... en zoekt meteen dezelfde slag, maakt wat korte passen. Hij heeft nu de slag gevonden van Irene Wust en van Lotte van Beek. Nederland is begonnen aan de halve finale ploegenachtervolging. Het gaat niet meer om de tijd. Het gaat er gewoon nu om om eerder bij de streep te komen... met de derde dame dan de Verenigde Staten. Ja, en ze hebben nu al uh, een seconde... Zonder voorsprong op de Verenigde Staten. En dat al na één rondje. Dus het ziet er gewoon heel goed uit. En ze rijden ook erg gewoon rustig. Het gaat ook minder hard dan gisteren. Ze openen 33-32-6. En ze, ja, ze zitten gewoon rustig te kijken. Het ziet er gewoon heel spannend uit. De kopvrouw van Nederland. Ze rijdt nog steeds op kop. En gaat nu voor kop op nadat ze bijna twee rondjes gereden heeft. En dan komt Lotte van Beek op. Die, zij zal één keer in actie komen. En zij zal nu ook een flink stuk op kop moeten rijden. Lotte van Beek met Antoinette de Jong achter zich aan. En Irene Wust in derde positie. Dit doet een beetje denken aan de Olympische finale van vier jaar geleden. Nederland-Polen, toen het verschil na één ronde al meer dan een seconde was... Nu zijn we een aantal ronden onderweg en is het verschil... tussen Nederland en de Verenigde Staten halverwege ronde 3 al enorm groot. Drie seconden en drie tiende van een seconde. Ja, het is niet meer de vraag in deze halve finale of Nederland... de finale haalt. Het is alleen nog maar de vraag wat het verschil... dadelijk gaat zijn tussen Nederland en de Verenigde Staten. Je zou bijna kunnen zeggen dat de coaches Geert Kuiper en Arie Koops... nu al wel een keertje hoog kunnen roepen. Spaar de energie... maar dadelijk voor die finale waarschijnlijk tegen Japan. Daar gaat Iedereen vanuit. Want na 3,5 ronden, met nog 2,5 ronden te rijden, is het verschil enorm. Het is opzienbarend. We gaan richting de 5 seconden. Ja, en dat is wat echt. De Amerikanen die kruipen hier echt over het ijs heen. De Amerikanen kruipen over het ijs 1, terwijl een eventjes moet hoesten. En ik zie hoe Antoinette de Jong voor ons langsheen schaatst... en nu in de bocht naar de rechterkant stuurt als het ware. Daarmee de ruimte maakt voor Irene Wüst. Zij kan dus vandaag met het goud op zak de succesvolste schaatser ooit gaan worden. Want dan passeert zij de Sovjet-Russin Lydia Skoblikova. Die heeft zes gouden medailles ooit behaald in twee Olympische Spelen. Maar nul zilver en nul brons. En als Irene Wusti wint met de Nederlandse ploeg, komt zij op zes goud, vier zilver en één bronzen medaille. Laatste ronde in deze halve finale. Het verschil Erben, Want de Amerikaanse ja, is... vrouwen zijn er nog geweest. Het is ruim 5,5 seconden. Maar de Nederlandse dames zijn hier gewoon echt aan het uitrijden. Alsof ze heel rustig aan het inrijden zijn voor de wedstrijd. Maar dat is het niet. Dit is gewoon de halve finale. Dit is gewoon nu al zilver voor Nederland. En die Amerikaanse dames, ja, dit lijkt wel gewoon een amateur, juniorenploegje Het Lijkt helemaal nergens op. Nederland door de laatste bocht. Gekomen. De laatste meters onder aanvoering van Lotte van Beek. Antoinette de Jong in tweede positie. Irene Wu staat al. Nu komen ze over de finish heen gegleden. 3 -0 -0 41 is bijna vijf seconden langzamer dan in gisteren... toen ze het Olympisch record reden. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Want ze zijn veel eerder bij de streep dan de Verenigde Staten. Ontluisterend vind ik het, hoor. De tijd en het rijden van de Verenigde Staten. Ooit een schaatsland en nu nog altijd zonder medailles. Nou, goud of zilver wordt het niet. Hoogstens nog. Brons, Verenigde Staten verwezen met bijna 7 seconden achterstand. Naar de troostfinale Nederland heeft de finale bereikt bij de vrouwen. En heeft dus sowieso een medaille. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik vind het wel ontluisterend. Ik vind het Olympische Spelen onwaardig wat we hier hebben gezien. Ja, Absoluut. maar dit was vier jaar geleden ook zo. Toen Nederland tegen Polen reed bij de mannen. Die ging ook op een, leg, een rug liggen. Die Amerikaanse dames ook. Die rijden rondjes 32. Dat rijdt Esmee Visser in de eentje. <laughs> uh, vijf kilometer lang. En dan weer er buiten. Naar. Ben je het mee eens? Ja, absoluut. Ja, ik vind, het, ik vind het, jammer. Het is gewoon al opgeven voordat de wedstrijd is begonnen. Ja, is ja maar dit al af verwacht, hoor. Jullie, jullie konden het, al af. Ja, maar erger, dat maakt het nog erger. Wat je het gewoon zeg je nu over de kwaliteit van de Nederlandse ploeg zeg Nee, niet. Gewoon... nee. nee. Ze, hebben gewoon schoontje... ze hebben gewoon uh, lekker gereden. Het is gewoon een warming-up yes. dit. Ja. Ja. Ja. Nou ja, op zich is het lekker. Hè. Ze kunnen zich sparen. Ik kijk of de Canadezen dit ook doen tegen de Japanners. Als de Canadezen vol gas geven en de Japanse dames moeten hier uh, helemaal all-out... ja, dan is het voor Nederland gewoon hartstikke gunstig. nou, Daar ben ik dus wel echt benieuwd naar. Want Nederland heeft dus nou ja, nog niet echt laten zien wat ze kunnen. Maar de Japanse dames, naar mijn idee, ook nog niet. Dus hoe, het wordt wel een spannende finale. En, en Annette, hoe, uh, hoe ga je ermee om als sport? Misschien kan je je verplaatsen. Misschien heb je zoiets wel te zeggen. Meegemaakt dat je denkt, je wilt natuurlijk het beste geven op de Olympische Spelen en je wilt die finale winnen. Kan het je dan iets schelen dat, dat zij inderdaad uh, helemaal niets doen? Of, of kan ze dat echt geen moor schelen? Zeker. Toet, toet, ik heb een medaille. Je, je bedoelt vanuit, kunnen, uh, vanuit Nederland, Nederland gezien? Over vanuit Nederland gezien. Je wilt winnen met strijd? Of zijn we weer romantisch uh, bezig? Ik in dit geval. Mm, ja. ja, nou, nee. nou, ja, nou ja, laat ik het zo. Eigenlijk. Misschien geeft hij wel wat meer glans als je er echt. Nee, nou, ja, echt in de finale zullen ze echt geen, uh, geen, niks om geven. Nou, Laten we vooral Amerika... eens gaan kijken tegen wie wij in die finale moeten. Want het gaat ja. beginnen: Sebastian ja. Timmerman. En daar zien we bij Japan ook weer een uh, wijziging in de ploeg van uh, Johan de Wit. Japan, dat is de verwachte tweede finalist... van deze wedstrijd. Maar Japan moet er nog wel voor gaan rijden... tegen Canada. Canada gaat met hetzelfde drietal starten... of start met hetzelfde drietal. Ze staan op dit moment in de houding. En pats, daar heeft het startslot weer geklonken. Dan eergisteren toen Canada uh, derde werd in de eerste ronde. Nu dus wederom met Ivani Blondin, Isabel Weidman... de lange Weidman en Josie Morrison. Die gaan we... Uh... Nee, dit is trouwens niet Josie Morrison... Dit Carrie Morrison is dus wel een wijziging. Ik vergis me in de voornaam. Want Carrie Morrison heeft de plaats ingenomen van Josie Morrison. Dat is trouwens geen familie van elkaar. En bij Japan zien we ook één wijziging. Ayaka Kikuchi is in de ploeg gekomen. En daarom ben ik wel benieuwd hoe het gaat nu bij Japan. Want Kikuchi viel mij eerder dit toernooi op de 3000 meter enorm tegen. Die was helemaal niet in de vorm die ze had in het voorseizoen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat nu dan bij Japan tegen uh, de Canadese. Dames, Japan lijkt mij voor te liggen. Nou, dat ligt Japan inderdaad ook. Met een voorsprong op dit moment van bijna een seconde. Eigenlijk. Ja, maar die, die seconde hadden ze al wel te pakken in de eerste 200 meter volgens mij. Het verschil blijft nu in ieder geval gelijk. Ze rijden dezelfde, dezelfde snelheid rijden ze op deze baan rond. Kijk, naar twee ronden. Het verschil, het verschil blijft in en wordt ietsje groter nu. Eén seconde. En dan kan Japan ook ja, gewoon verdedigend gaan rijden hier. Ja, het lijkt wel inderdaad alsof we een, een voetbalwedstrijd aan het verslaan zijn. Het verdedigen kan al beginnen. De voorsprong is genomen net als de Nederlandse ploeg. Japan is dus als het ware een vroege voorsprong gekomen tegen Canada. Al loopt het niet zo heel rap op als het geval was in, uh, bij Nederland tegen de Verenigde Staten. Het gaat wel naar de 1,4 seconde. Bijna halverwege deze tweede halve finale. Nu drie ronden gehad, drie ronden nog te gaan. Het ziet er prima uit, het ziet er goed gehouden. Oliet uit, bijna 1,7 seconde in het voordeel van de Japanse ploeg. Waar Ayaka Kikuchi nu naar de achterste positie ingegaan. Het is nu van klein naar groot de kleinste van de drie. Nana Takagi voert nu de Japanse trein aan. Haar zus Mio Takagi ietsje groter in tweede positie. En de langste dus van het stel. dat is Ayaka Kikuchi. Ja, uh, jaar geleden nog zwaar geblesseerd trouwens maar daarvan teruggeknokt in derde plaats. Ja en zo is het wel duidelijk met nog twee ronden te gaan wie de tegenstander gaat worden als ze tenminste blijven staan van de Nederlandse dames. Ja want Japan heeft gewoon 1,8 seconden voorsprong en ze moeten nog anderhalf rondje rijden en ook de Canadese vrouwen die maken niet echt aanstand dat ze de strijd nog echt aan willen gaan. Die rijden ook gewoon rustig uit. Die denken ook, ja, weet je, zometeen het gaat om Bront. Die moeten we binnenhalen. Dan hebben we in ieder geval een medaille. En Japan kan ook gewoon rustig aan doen. Want die willen ook gewoon de kracht sparen. Want zometeen komt het erop aan. Nederland tegen Japan. De twee beste landen. Die gaan hier strijden voor een gouden medaille. De Japanse vrouwen die dit seizoen in Ereveen de eerste wereldbeker wonnen in een wereldrecord. Daarna in Calgary ook de tweede wereldbeker in een wereldrecord. En dat nog eens overdeden in Salt Lake City. De dames van het voorseizoen. En we krijgen dus in inderdaad de verwachte finale tussen Nederland en Japan. En dat zal een veel zinnerende strijd worden... dan dat we nu gezien hebben in de halve finale. Dan zal het waarschijnlijk gaan om tienden. Misschien wel om honderdsten. Hier komen de Japanse dames over de streep heen gekleden. Sneller in de halve finale dan Nederland. 2,58-94 voor Japan. Missie volbracht. Mio Takagi, Ayaka Kikuchi, Nana Takagi. Dat zijn namens Japan nu de dames die gefinished zijn. Japan, Nederland... Dat wordt de verwachte finale straks op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. En het gaat tussen Canada en de Verenigde Staten om het brons. Ja, dit hadden we eigenlijk ook wel een beetje zichtelijk het is af geen doen. reclame vo vo voor nee, de sport. Nee, vind ik ook. Het is echt uh, een blamage voor het ploegenachtervolging als hier twee halffinales zijn. En uh, de ploegen willen er gewoon niet voor rijden. Nou, dat zijn duidelijke woorden van Erwin Wendemars. En ik sluit me eigenlijk daarbij aan. En die worden hier aan tafel volledig onderschreven. Eén voordeel. We hebben zo meteen twee spannende wedstrijden. Dat is een ding wat zeker is. We gaan ons nu opmaken voor ik de mannen. Ik wil heel even één vraag stellen. Canada en de Verenigde Staten zijn ook wel aan elkaar gewaagd, hè, geloof ik. Of is het uh, makkie voor Canada? Nou, normaal gesproken is Canada wel beter, hoor, met een blondine in dat echt een uh, motor is. Op een drie kilometer bijvoorbeeld voor de dames. Alleen, uh, ja, de dames uh, van Amerika, die, uh, die hebben Bo uh, gespaard. En dat is, wel, uh, dat is nog wel een, een, uh, een tricky. Ja, ja dat uh, ja, mooi. kan uitspelen. Uh, de mannen. Uh, we gaan ook een andere opsteen zien uh, bij hen. Uh, Patrick Roest vervangt Koen Verwij. Zijn jullie het eens met, uh, met die wissel? Snap jullie hem? Ja, ik snap het wel. Ja. En uh, mede ook, uh, ik las net even bij Patrick mee dat het een jaar en twee maanden geleden was dat Patrick Roest voor het laatst uh, de ploegachtvolging reed. Snap je hem dan nog steeds? Ja, Oeh, ja. Ja? Oh, ik uh, breek je de boel af. Nee, uh, ja, ik snap hem zeker nog steeds. Want Patrick heeft op zich laten zien dat hij in goede vorm is. Uh -huh. En uh, Koen uh, heeft aan de resultaten laten zien dat hij minder mindere vorm is. Uh, uiteindelijk kennen de jongens elkaar allemaal. Uh, Patrick is ploeggenootje van Sven, dus Sven kent hem helemaal goed. rijdt dag in dag uit met hem. Ja. En, uh, dus ik, ja, ik denk dat dat wel goed gaat komen. roest in de ploeg. Uh, uh, uh, maar het zal niet zo gaan, denk ik, Mark, zoals bij de vrouwen... dat hij dan weer moet plaatsmaken voor uh, verwijde voor finale. Nee, ik denk het niet. Koen was duidelijk de zwakkere schakel in de eerste ronde. Dus ze gaan nu roest opstellen ook om een beetje wedstrijdritme op te doen. Vanuitgaande dat ze met Noorwegen makkelijk kunnen winnen. Maar roest in deze vorm, hè, met zilver, dat is ja. gewoon echt een aanwinst voor die ploeg. Dus ik denk dat ze daarmee nog harder kunnen dan ze hebben laten zien. En dat moet ook. hè? Want uh, Korea was gewoon sneller in de eerste ronde. Waar ze wel all-out moesten. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat de roest hier heel mooi in kan komen. Is voor de jongen ook spannend. Hè? Hij nou. stond een beetje gespannen op het ijs. Hij, de druk ligt op zijn schouders. Hij moet die plek van verwij invullen. Ja. Van het koningskoppel. Uh, en er is nog een jonge gast. Nog een jonge jongen. Wel in vorm. Maar hij gaat er maar aan staan. Dus hij, hij kan lekker inkomen. En dan zit hij ook vast uh, lekker is die warm gedraaid voor de finale, want daar, daar gaan we allemaal wel een ja, beetje van uit. Ja, geen probleem. Nou, het is zeker geen uh, ge ge ge nee. probleem, wordt het zeker niet. De motor wat, in die ploeg is in ieder nou. geval Sven Kramer... en Bert Maaldering vroeg vanochtend aan Sven Kramer... wat hij van deze nieuwe opstelling vindt. Um, ik denk dat het uh, op dit moment, hoop ik, dat, dat het straks beter gaat... dan uh, de eerste keer. Wat heeft te maken met het slechte rijden van Verwij. Nou, niet zozeer met het, met het slecht rijden, alleen van van wij. We doen het met z'n vier gewoon op dat moment niet goed. En, uh, Wie bedoel je dan vier? Nou ja, die drie die dan rijden, die doen het dan uh, niet goed. Uiteindelijk heb je altijd als er de, als de meerdere mensen rijden... dat eentje wat beter is dan de ander. Ja, dat hebben we met z'n drie gewoon niet goed opgevangen, weet je. Koen moet daar eigenlijk gewoon beter uit de wind gaan worden... of moet minder op kop. En uh, Daar slaagden we niet helemaal met z'n allen om in om dat goed te doen. En uh, we hopen dat het nu beter gaat. En dus, uh, dit is de opstelling voor de halve finale. Jij praat als een team hè. Jij neemt uh, ja, de man in bescherming. Alleen kan ik het niet, Bert. Nee, nee, nee, nee maar uh, dat is toch duidelijk te horen. Anders kun je zeggen van ja, nee, wij was inderdaad niet best. Maar nu zeg jij eigenlijk van wij hebben uh, niet genoeg ons best gedaan om hem beter te laten zijn. Ja, klopt. Zo werkt dat in een team. Ja. Uh, wat verwacht jij van die halve finale? Want het is Noorwegen ja. en dat klinkt toch een beetje ook als een klassieke. Nederland-Noorwegen, ja. dat is toch wel iets. Ja, vroeger had je nog landenwedstrijden met Noorwegen en Duitsland en uh, Nederland. Maar uh, ja, ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ja, wordt het ook spannend, want als je kijkt naar de onderlinge verschillen... in de eerste ronde, dat was 600ste. Ja. Nou, nou. Ja, nee, dus uh, is op papier heel erg weinig. Ik weet gewoon als wij de laatste twee, drie ronden beter kunnen doen... dan dat we eergisteren deden, dan uh, ja, zijn we op de goede weg. Ja, en hoe kijk je dan naar de Noren? Ja, net zoals ik net zoals jij er naar kijkt, met veel respect. En uh, ja, we moeten gewoon aan de bak. Ik denk dan van die hebben net een gouden medaille binnen. Wel met een ander onderdeel, dat weet ik allemaal wel. ook een andere schaatsen. Komt ook een andere schaatsen. Maar uh, wel een bepaalde spirit. Ja, nee, zeker. zeker. Ja, maar het betekent niet dat wij die spirit niet hebben hoor. Nee, maar het is misschien toch anders. Hè? Ik bedoel, als je lang iets niet gehad hebt ja. en je kunt het dan pakken, ja. dan, dan komt er iets los. Ja, ja, we gaan het zien. Weet je. Ja, uiteindelijk, we rijden natuurlijk wel tegen... maar we moeten gewoon een, een goede tijd neerzetten. En, en, en dan hoop ik dat dat genoeg is. Ben jij benieuwd naar hun opstelling? Nee, die weet ik al. Zeg maar. Um, uh, zij hebben getwijfeld om Bukko erin te zetten... maar Pedersen blijft toch. Uh, sorry, Hendriksen blijft toch. Weet je dat? van uh, Weet jij het nog niet? Uh, ik heb een training gezien. Oké, okay, had ik gelijk? Nou ja, ze starten op het eind met drie man. Ja. En wie was daar niet bij? Ik denk Bucko. Hendriksen. Oh, en dan zal het misschien toch bukken rijden. Dan heb ik het niet goed. Is dat zand in de ogen strooien? Gaat dat, op, uh, gaat dat hier ook zo, denk je? Ja, Dat zou kunnen, maar het maakt mij niks uit waar ze mee starten. Je, al starten ze met vier man. Je, we moeten er, ze eraf rijden. Ja. Dat gaat het lukken? Ja, dat ga ik mijn best doen. En uh, wij met z'n allen. Alleen namen uh, revere, passeren de revue, zoals dat heet. Maar Sebastian Timmerman, als altijd, weet ja. we echt hoe het zit. De ene naam nog mooier dan de andere, hoor. Siemens Spieler Nielsen, nou, die wisten we al. Sverre Loende Pedersen, die wist we ook al. En dan, Bert Maandring had gelijk, Horwar Bukou... Dus geen Sindre Hendricksen. Dat was de zwakke schakel bij de Nooren twee dagen geleden. En hij wordt vervangen door Holwar Bukku. Maar Bukku heeft dus een enkel blessure gehad. Ja. Volgens de Nooren kan hij weer helemaal optimaal schaatsen. Maar ja, dat is de vraag. Dat gaan we straks zien in die finale met Bukku. Dus tegen Hoest Kramer en Jan Blokhuizen. Over ja, zeven even, minuten. Ja, nog even terug naar die uh, Nederlandse ploeg. En uh, even terug naar dat gesprek van Sven Kramer. Want het is toch chique dat Kramer het opneemt hè, voor zijn maandje Koen uh, Verweij. Ja, absoluut. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wat Sven zegt. Je doet het als team. En uh, het is voor zijn vertrouwen, maar ook voor zijn vertrouwen niet fijn. Als je het bij die jongen alleen op zijn schouders zou neerleggen. Want Sven die kan het ook niet in zijn eentje doen. Maar ja, Sven is echt de teamleider die spreekt. Hè? Ik wou net zeggen, ja, Sven is, is de echt... motor, maar is hij ook de baas? Nee, Sven is de motor. Die voert het team aan, in, ook in schaatsen, maar ook in, uh, in gedrag. Ja? Weet je, die, hier spreekt echt een leider. Hij, zei, hij valt Koen niet af. Hè? Wij zeggen allemaal, ja, Koen is niet goed genoeg. Maar wat hij zegt, het zou heel makkelijk voor hem zeggen: Ja, dat klopt. En we zetten roest erin. Wat hij zegt is ook zo. Als een zwakke, er is altijd iemand een zwakke schakel in de keten. Het gaat erom als leider dat je dat opvangt. En dan hem verdedigt. En dat doet hij heel goed. Ga dan even naar Steven want Die staat beneden in de kattekom met Rutger Thijssen. Ja, nog even terugblikken op die halve finale bij de vrouwen. Ja, er ja, valt er veel over terug te blikken, Rutger? Nou, niet zo heel erg veel. Het, uh, het, het, het, het moet gewoon verreden worden omdat het, uh, omdat het in het programma staat. Maar. Ja, dit had ook anders, bijna anders afgekund. Ja, op papier bedoel je? Ja. Nou ja, dat mag nooit natuurlijk. Want dan, uh, want dan gaat iedereen aanspraak maken op iets wat ze, wat ze denken, waar ze recht op, denk, uh, op denken te hebben. Maar het is wel jammer voor de sport, dit natuurlijk. Wel, schaatsen is iets wat op, uh, op het hart op het scherpst van de snede moet. En dat, uh, ja, dat, dat zie je nu in twee halve finale zie je dat niet. Ja, dat is wel heel, ja, raar. De Olympische halve finale, de belangrijkste wedstrijd in vier jaar. En dan gebeurt dit. Ja, ik denk dat iedereen gewoon eigen voor zijn geld kiest op dit moment. En dat zowel Canada als Amerika weten dat ze, dat ze als het recht om gaat geen kans maken. Nou, en die sparen krachten en die, willen, ja, die komen hier dan maar voor één ding en dat is brons. Lotte van Beek, die gaat er nu weer uit? Of zijn de plannen weer veranderd? Want Marit Leens zou inschuiven in de finale. Is dat, blijven jullie bij dat plan? Ja, volgens mij is dat het plan wat er gewoon staat. En, en op het moment dat je eenmaal een plan maakt... dan moet je gewoon de plannen uitvoeren. Want anders krijg je alleen maar verwarring en onduidelijkheden. Dus ja, als dat het plan was, dan, dan moet dat uitgevoerd worden. Ja, dan weet je toch of dat het plan was? Ja, nee, daarom. Ja. Nou, dat, zeg ik ja, dat was het plan dus? Dat was het plan. Ja. Ja. Nee, dat, nou, heel goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes in de finale zo. Rutger Thijssen. Dank je. Al dus Rutger Thijssen, die nog even... Uh, uh, ja, ook weer onderstreept hoe het, uh, hoe het zit in het vrouwenschaatsen. En uh, iedereen vindt het jammer, maar er moet wat aan gebeuren. Nou, daar zijn we het over eens. Uh, uh, ter terug naar die mannen en naar uh, Sven Kramer. Heeft hij, Mark, denk jij, toch ook wel gezegd... met zijn vuist op tafel slaand, we gaan het anders doen? Nou, ik denk niet met zijn vuist op tafel slaand. Maar ik denk wel dat ze met z'n allen hebben gezeten... en echt hebben gevraagd, hey Koen, uh, hoe voel je je? Want uh, het was natuurlijk duidelijk dat ze dat... Kijk, als Koen iets minder is, dan moeten de andere jongens dat opvangen. Ja. En uh, je wil met z'n allen winnen. Koen wil natuurlijk ook gewoon goud winnen. Dus voor hem is het ook. Hè, als hij niet goed voelt, moet hij eerlijk zijn. Patrick Roest is in vorm. Dus dat hebben ze gewoon denk ik met z'n allen overlegd. En ik denk dat ze samen gewoon wel tot die conclusie zijn gekomen. Als iedereen al zijn kaart open op tafel legt. Ja. En dat is ook echt een team. En dat vind ik, dat vind ik wel opvallend van, van wat je nu ziet gebeuren. Eh, anders eh, dan in Sochi. Daar, daar was Jorrit Bergsma nog bij en daar boten er niet. Het is geen onmin tussen deze jongens. Ze gunnen het elkaar, mm -hmm. uh, Ze lossen het samen op. Uh, en dit is gewoon de meest realistische keuze. Dus uh, ja, ik, ik heb hier een heel goed gevoel over. Maar dat zag je ook wel uh, in de laatste ronde bij de race. Dat Koen die voelde al meteen dat hij dat rondje op kop eigenlijk niet, aan, hoe heet het, niet ging trekken. Dus uh, op de helft neemt Jan over. Ja, dat, dat, daar moet je echt wel een goede communicatie voor hebben. Wil je dat in de laatste ronde als iedereen uh, nou ja, moe is, dat nog zo soepel uh, voor elkaar kunnen krijgen? We gaan zo beginnen. Eerst nog even muziek. De shup, shup song van Cher voordat we weer naar de baan kunnen. Daar is uh, de ploeg van Zuid-Korea de favoriet tegen Nieuw-Zeeland... in de eerste halve finale bij de vrouwen. Sebas. Nieuw-Zeeland komt... Uh, ja, Pardon. zijn mannen, zijn mannen. Nieuw-Zeeland nee. helemaal in het zwart natuurlijk. De kiwis komen op dit moment het ijs op... Uh, Gelopen, gegleden, ze doen de beschermers van de ijzers af. Het kan een historische dag worden voor Nieuw-Zeeland. Want het kan de dag worden dat Nieuw-Zeeland voor het eerst in de geschiedenis... een Olympische schaatsmedaille behaalt. Dan moeten ze zich of nu zien te plaatsen voor de A-finale. Ik denk dat dat lastig wordt tegen Zuid-Korea. Dat uh, dus de kwartfinale won eergisteren in een snelle tijd. Ook nog eens 1 seconde en achttiende sneller... Dan de nummers 2. En anders moet Nieuw-Zeeland proberen later vandaag die strijd om het brons te winnen. Van de verliezer van Nederland tegen Noorwegen. Nieuw-Zeeland dat überhaupt op de winterspelen pas één keer een medaille behaalde. Dan moeten we terug naar 1992 op de slalom. skier dus. de Koberger toen het zilver. Dus wat dat betreft uh, ja, kan het een bijzondere dag worden. En dat moet er dan gebeuren door Shane Dobbin, Ryan Kay en Peter Michael. De drie Nieuw-Zeelanders die altijd in actie komen. Een reserve hebben ze eigenlijk niet. Sung Hoon Lee, Jae Won Chun, daar is hij weer. Dat is dat jonge mannetje van 16 jaar. En Minster Kim, dezelfde opstelling als eergisteren ook bij de Koreaanse ploeg. Ze staan klaar. Zowel bij Korea als bij Nieuw-Zeeland. Twee rijders vooraan en eentje erachteraan. En die ene die achteraan sluit, dat is de Olympisch kampioen bij Korea... van 2010 op de 10 kilometer. Dat is Seung Hoon Lee in een goede vorm. En dan zal bij uh, Nieuw-Zeeland lange tijd Pieter Michael gespaard worden. Die is nu al zo snel gestart dat hij aan het duwen is. Die duwt Ryan Kay vooruit. Maar Nieuw-Zeeland gaat er wel voor. Dit is beter dan bij de vrouwen. Dit is niet van tevoren je al neerleggen bij een nederlaag. Dit is gewoon strijden... Zoals het hoort. Acht rondjes tegen elkaar. Halve finale mannen. Korea... Tegen Nieuw-Zeeland. Het zit weer lekker vol hier in de Gangneung Oval. Ik denk dat het uh, nagenoeg helemaal vol is. 8.000 mensen. En die kijken toe. Gespannen naar het scoren wordt, En ze zien kleine verschillen erin. Ja, hele kleine verschillen. Want op dit moment is Nieuw-Zeeland gewoon sneller dan Korea. En dat is dan 15 Dus het gaat echt gewoon zij aan zij. Ja, terwijl ze wel tegenover elkaar bestelde banen rijden. Maar uh, kijk wat de, ja, de Koreanen nu doen. De Koreanen liggen gewoon achter. Ja. De Koreanen liggen op dit moment drie tienden van een seconde achter. En de Koreanen hier in het stadion worden ook tot nu al gewoon heel erg luidruchtig. En seung Hoon Lee nu aan de leiding bij de Koreanen. De ploeg waar Bob de Jong natuurlijk bij betrokken is. De ploeg waarbij de vrouwen gisteren een enorme rel is ontstaan. Of eergisteren. Naar de kansloze nederlaag daar met petities. En uh, seung Jong No die het middelpunt is van een rel. Omdat ze helemaal genegeerd werd, de, werd door haar twee mede -rijsters. En de Koreanen nu nog altijd ook op achterstand bij de mannen. En dat zou een sensatie zijn toch wel hoor. Als nieuw hier de finale bereikt. Tuurlijk, ze stonden dit seizoen twee keer op het podium. Heerenveen, Salt Lake City, twee keer derde. Maar de verschillen bij, blijven klein. We zijn bijna halverwege deze halve finale. Vier van de acht ronden zitten er dadelijk op. En de verschillen er net nog in het voordeel van Nieuw-Zeeland. En nu, ja, dat nog wel in het voordeel van de Kiwis. Maar het gaat maar om 1500ste van een seconde. Het zit echt gewoon heel dicht bij elkaar. En de Koreanen die moeten zo meteen echt alle zeilen bijstellen... als ze hier zo de Nieuw-Zeelanders eraf... Vullen rijden. De, de, het Nieuw-Zeeland. die oh, krijgen oh, het nu wel een beetje moeilijk. Maar, maar het verschil wordt nog steeds groter. 27 honderdste. En die trein van die nieuw zeelanders ja, ze zitten gewoon elkaar te duwen. Ze rijden echt als een treintje. Ze rijden als killeraars hier over die baan heen. En het verschil wordt nu weer kleiner. Want de Koreanen. die is. nog dus maar 17 honderdste van een seconde. Dat dus is echt ongelooflijk spannend. Ja, vanaf de sport. eerste meter. Dit is sport. Zo wil je het zien. Ook in een halve finale. Gewoon strijden. voor wat je waard bent. En je niet neerleggen. of je nou als je. De mindere band nog oh. altijd leidt Nieuw-Zeeland met Goodold Shane Dobbin. Die speciaal vanwege dit onderdeel weer is gaan schaatsen. eigenlijk was gestopt een paar jaar geleden. Ryan Kay overgekomen uit het inlinen. En die Peter Michael, viertiende. Ja, oh. Het loopt op. Het loopt op. Het is de 16-jarige Tune die nu van kop af gaat bij de Koreanen. Maar achter Lee als tweede inschuift. Want het is minstens Kim, medaillewinner op de 1500 meter. Die als derde blijft rijden. Ik denk dat hij, hij, hij dadelijk uh, als missie krijgt die 16-jarige Tune te gaan duwen, Maar de achterstand wordt groter. Het is bijna een halve seconde ja, als een halve seconde heen. is heel groot. En ze moeten nog maar één rondje. Als Korea nog wat wil, dan moeten ze nu echt aan de kant. 26 honderdste. Het kan hoor. Het Koreanen kunnen het nog steeds. 25 honderdste. Met nog één ronde te gaan. En de nieuw zeelanders beginnen te haperen. En de Koreanen zijn on fire. De Koreanen gaan het doen. De Koreanen gaan het doen hoor. De man met de gele arm opnieuw op kop bij Nieuw-Zeeland. Oh, het euh, doen. Pieter op. Oh, oh, oh. Korea komt terug. Halve ronde nog te gaan. 700 voor oh, de Nieuw-Zeeland. Een zinderend einde. Daar komt Korea. Oh, oh, oh. Met Seumon Lee. Die kijkt naar links. Wie gaat van deze halve finale winnen? Het is Korea. Korea, Korea yo, yo, doet het. Yo, yo, yo. Arme Nieuw-Zeelanders, mag wat ik race, wel zeggen. Wat, wat hebben die zich gegeven? Wat zijn die er gaan? Gegaan. Maar het is Korea wat het doet. En dit is toch schitterend om mee te maken. Kijk eens maken. naar die eindijden. De Koreanen hebben sowieso dus een medaille. Staan in de finale. 3, 38, 82... Dat is uh, bijna een Olympisch record. Net niet voor Korea. Bob de Jong, die nu al heel erg blij is. Ja, en de teleurstelling is daar natuurlijk bij de Nieuw-Zeelanders. Dus bijna heel de rit hebben ze op kop gereden. Op de eerste ronde na en de laatste ronde na. Voor de rest is het Nieuw-Zeeland. Maar dan slaan die Koreanen met Lee... Kim en die 16-jarige Tune toch nog toe hebben. En wat hebben ze het goed gedaan, joh. En die Nieuw-Zeelanders, wat, wat, wat een stoere gasten zijn dat. Tot de laatste ronde waren ze gewoon voor op de Koreanen. Echt met een heel groot hart gereden. Maar ze, het was gewoon net iets te ver. Die laatste 200 meter moest er eentje af. Die moest het lossen. En dat is nou juist het mooie van deze ploegafvolging. Dobbin, Kay en Michael moeten zich uh, gaan oprichten. De rug gaan rechten, zich neerleggen bij de nederlaag. Straks moeten die drie weer in actie gaan komen oh, in de final. Finale voor het brons. En uh, dan proberen dus alsnog een medaille te gaan veroveren. Korea naar de finale. Nieuw-Zeeland bij de strijd om het brons. En wie wordt dan de tegenstander van Korea? Van de ploeg van uh, Bob de Jong in die strijd om het goud. Wordt dat Nederland? Dat dus nu gaat aantreden met Kramer, Blokhuizen en Patrick Roest. Of wordt dat Noorwegen... Dat nu op het ijs is verschenen met Nielsen Pedersen en de aan zijn enkel geblesseerde Howard Bukkou. Die brons won op de 1500 meter in Vancouver. Daarna ver weg zakte. Maar hij moet het dus nu gaan doen met Nielsen die een hele goede indruk maakte moet ik zeggen. eergisteren gisteren in de eerste ronde in de kwartfinale. En met Sverreloene Pedersen de winnaar van het brons op de 5000 meter. Als Sven Kamer. Natuurlijk won. Kramer kijkt eens eventjes naar links. Kijkt in het gezicht van uh, een van de starters, Jan Zwier. En die zegt, ja, zet je schaatsen maar neer bij uh, de rode lijn. En het liefste daarachter, want dan is de start niet vals. En waar Nederland met Kramer... Blokhuizen naast elkaar. En dan Roest daar achterstart. Zie je dat de Noren in een treintje van drie echt starten. Met Sverreloende Pedersen voorop. Bukkou en Siemens Spieler Nielsen daar dan direct achter. Nederland-Noorwegen halve finale twee. De Olympisch kampioenen van Sochi moeten nu gaan proberen om andermaal de finale te bereiken. De mannen in het oranje die niet vaak verliezen. Maar die na de eerste uh, 100, 200 meter ietsje achter liggen op de Noren. De Noren beter vast. Gegaan. Sven Kramer aan de leiding bij de Nederlandse ploeg. Jan Blokhuizen ligt tweede en Patrick Roest ligt derde. Het verschil na één volle ronde is 46 honderdste van de seconde dat in is Noors een, Dat is een behoorlijk gat hoor, want Nederland is normaal gesproken altijd een snelle starter en die starten normaal is maar de opening van de Nooren 3 is echt heel erg snel. De Noren willen gewoon gas geven. De Noren zijn rijden gewoon een eerste ronde van onder de 26 seconden. Komen doorkomt met een 200 meter ronde door, van 12-9. Als er nog een 12-9 werd. dan betekent dat dus nu, dat is een rondje. Een rondje 26-0 rijden. En dat is gewoon hard om mee te beginnen tijdens deze ploegantwoorden. Jan blokhuizen nu aan de leiding bij de Nederlandse ploeg. Patrick Roest in tweede positie. reed twee keer een uh, ploeg en achtervolging mee. Dat was in de wereldbeker. Eén keer won Nederland uh, toen met hem. En één keer werd Nederland tweede. Dat was in 10.30 in Erevenen. En nu maakt hij dan zijn Olympisch debuut als het ware. Als uh, leider van de Nederlandse trein. Patrick Roest die natuurlijk de medaille op zak heeft. Op de 1500 meter. Achter zijn teamgenoot op Nuis. Maar Nederland moet de achterstand zien te dichten. Want nou, de aanvoering van Silvius Nielsen. Met Sverreloene Peders in de tweede plek. En Halwa Bukkoe in derde positie. Ligt Nederland achter het verschil. Gaat naar de seconde toe langzaam maar zeker. Het is meer dan zeventiende. Deze passage nog even meenemen. Nu loopt het af. 55 honderdste van een seconde. Nederland komt terug. En dat allemaal aan het einde van de vierde ronde. We zijn halverwege. Ja en dit is de ronde van Patrick Roes. Patrick Roes zorgt ervoor dat het verschil niet oploopt. Maar dat het even kleiner wordt. Nu komt Sven Kramer weer, weer aan de leiding. En Sven Kramer die moet gas gaan geven. Sven Kramer... Kramer moet nu die motor aanzetten. Volgas gas twee rondjes sleuren aan dat kleine pelotonnetje, aan jouw team. Jij bent de leider, jij moet het nu gaan doen. Het verschil met de Nooren is 1500 hoor. En inderdaad, daar? 1500 wordt nu kleiner. De Nooren beginnen te haperen. Precies, het is Siemenspielen-Nielsen die het moeilijk had en uh, helemaal de slag kwijt was. Een paar korte slagen moest maken om terug te keren in dat ritme. En dan zie je dat Nederland inderdaad terugkomt. Kramer nog oh. alles op top bij de Nederlandse ploeg met door 300 te gaan. 600ste van een seconde voorsprong. Nu. Nu nog, of achterstand nog maar. Met Blokhuis in tweede positie. En Roes die even in moest houden in de bocht. Om niet tegen Blokhuis op te rijden. 13 honderdste <lacht> van een seconde. Omdat bij de Noren het ritme weer terug is gekeerd. Pedersen aan de leiding daar. Bukkou en Nielsen volgen. En dan is de achterstand ja, van Nederland. Het is nog steeds... Na zes ronden loopt weer op. Het, het is bijna een halve seconde. Oh ja, en dan komt Jan Blokhuis op kop. En het verschil wordt nu bijna een halve seconde. Kom op Jan, je moet nu gaan rijden. jongen Want het is nog maar een klein stukje. jongen En anders komt het niet goed met de Nederlanders. De Nederlanders willen het natuurlijk voor goud gaan. En de Noren... de Noren die rijden nog prima. Oh, het verschil... wordt van... 63 honderdste. Oh, bijna, een valpartij. bijna valpartij voor de Nederlanders. Wat gebeurt hier? Ja, Het gaat niet om. goed. We het gaan gaat niet goed. De bel Kom, goed. De bel Kom op jongens. Blokhuisen Patrick Roest nu op kop. En de Noren liggen nog altijd voor. 1 seconde. En 600ste bij het seconde van die laatste ronde. Het is nog altijd roest aan de leiding... die nu ook een zetje krijgt van Blokhuizen. Het glipt door de oranje vingers. Het gaat fout. Het gaat fout. Het gaat fout. De Nederlandse ploeg de de gaan eruit in de hoge gaan... finale. Na het goud in Sochi lijkt het nu mis te gaan. Of gebeurt er nog wel? geen, geen De ronde. Daar komt Nederland. Noorwegen ook al op de finish. En Noorwegen gaat door. De Nooren. Die de Nooren. Nederland uit. In een Olympisch record van 3-37-08. Zie ik drie gebalde vuisten en de armen omhoog bij de bondscoach Sundere Scarly. Sverre Loene Pedersen, uh, Simon spieler nielsen en Holwar Bukkou... winnen de halve finale van Nederland. Ik zie een hele coole blik bij Geert Kuiper aan de overzijde. Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen... rennen het niet, worden verslagen in de halve finale door de Nooren. Noorwegen-Korea wordt de finale van de Olympische ploeg achtervolging bij de mannen en Nederland... Moet het gaan opnemen tegen Nieuw-Zeeland voor de bronzen medaille. Het ging mis in Turijn. Door de vallende kramen. Het ging mis in Vancouver. Door miscommunicatie. Het ging goed, supergoed. Toen het echt een groot doel was in Sochi. Het ging Nederland redelijk fluitend naar het goud bij de vrouwen en bij de mannen. En nu gaat het goed bij de vrouwen, maar gaat het mis bij de Nederlandse mannenploeg. Die eruit gaan tegen Noorwegen naar een bijna valpartij van Patrick Roest. Niet dat ik hem de schuld geef als enige daar niet van. Maar hij ging bijna onderuit en het zat er niet in bij Nederland. Terwijl we nu ook zien hoe Koen Verweij, Ijzig koel cool, vanaf het middenterrein toekijkt naar het scorebord. En ziet dat er een 2 staat achter Nederland naar deze halve finale. En nu verschijnt er een FB Final B. En dan zit er hoogstens nog brons in voor Nederland. Kramer, ja, die blik zegt ook genoeg, heel koel, cool, Zwaait met zijn handen, maakt gebaren van wat gebeurt er hier... En doet nu zijn schaats omhoog. Of is dat Blokhuizen die zijn linker schaats omhoog deed... richting Geert uh, Kuiper? Zou er dan een materiaalprobleem geweest zijn? Ik ga niet speculeren. We wachten de reacties dadelijk maar uh, gewoon af. De feiten zijn dat Nederland verliest... met 1,4 seconden van de Noorse formatie. En dat uh, er een veer, lijkt het wel... Wordt gegeven, bedankt televisiecollega Erik van Dijk, die mij dat influistert. Een veer wordt gegeven door Sundres Carli. Richting uh, Koevenwij op het middenterrein. En dat zou wel eens de veer kunnen zijn van de klapschaats van Jan Blokhuizen. En dat dat de reden is, één van de redenen is, dat Nederland eruit gaat. Nou, dat zou wel weer een nieuwe episode zijn in al die Olympische verhalen. Als daardoor Nederland wordt uitgeschakeld, Nederland kwam terug. In het tweede deel van de halve finale na een matige start. Maar toen ging het dus alsnog mis. Wellicht dus door de veer van Jan Blokhuizen. Nederland ligt eruit. Geen goud, tenminste, voor Nederland. Hoogstens nog brons op de ploegenachtervolging. NTO Radio 1. 4 overal half 1. Tijd de voor het nieuws. Juris Stuberiski. De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld... heeft minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Ze komt daarmee tegemoet aan de omwonenden... die twijfels hebben over de onderzoeken die zijn gedaan naar geluidsoverlast. In Amsterdam is een man opgepakt die in oktober geprobeerd zal hebben... om een crimineel uit de gevangenis van Roermond te bevrijden... met een helikopter... De opgepakte man is een van de hoofdverdachten... van die mislukte ontsnappingspoging, meldt het parool. Volgens de krant zat hij ondergedoken bij zijn broer. De bouw van 45 windmolens in de Drentse Veenkoloniën mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Er was veel verzet tegen de molens... maar dat vindt de Raad minder belangrijk dan het halen van milieudoelen. En de politie heeft in Bruinisse in Zeeland... een man van de weg gehaald die 60 kilo hennep in zijn auto had. De bestuurder is een man uit Delft... Toen agenten zijn rijbewijs controleerden, roken ze een sterke wietlucht. De man zit vast. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. Zo, dat was een domper zeg. Maakt uit. Zo, dat is uh, een hele grote negatieve verrassing inderdaad. Het lijkt erop uh, dat Jan Blokhuis onderweg zijn veer verloor. Uh, trouwens. Dat, uh, dat, ik ben benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Ja, ik heb de rondetijden meegeschreven. Noorwegen ging er gewoon snoeihard in. Nou, ik zag al ja. direct bij de start dat de, de, de, de coach van de Noren iets van het ijzer opraad. Dus Was dat meteen bij de start ja, al? Ja, volgens mij al uh, ja. uh, 50 meter verder. Ja, de Noren, uh, niks te, de Noren gingen er gewoon hard in. Die uh, openden snoeihard uh, met een 7 uh, en, uh, en daarna uh, hielden ze rondjes van 2-9 aan. Hè. Dat is gewoon... Een 6-0. Nou, dat is waanzinnig snelle rondetijden. De, wat we bij de dames zagen dat, uh, dat, uh, dat ze op de rug gingen liggen, was hier allesbehalve het geval. Uh, ze hebben gewoon uh, de vol voor gestreden en ervoor gereden. En ja, ja, we zien hier de linker schaats van Jan Blokhuis iets hangen. Volgens mij was de linker, ik kan zien dat zijn, afzet, hier, zijn linker schaats. We zien hem openklappen. En wat je ziet, er blijft één veer, blijft er zitten. Uh, alleen als je twee veren hebt, dan klapt je schaats weer helemaal terug naar je schoen. En als je één veer over hebt, dan blijft die hangen. Uh, maar we zagen niet, uh, Jan Blokhuis reed in het tweede gedeelte ergens op kop, liet hij hem iets vieren na rondje 13-6. Verder reed Nederland gewoon hartstikke vlak hoor, 133, 13-2. Uh, alleen dat was gewoon net uh, overal net uh, Maar net moeten we het dan op die veer steken? Is ja, dat het... materiaal pech? Nou ja, dat. De... Noorwegen rijdt hier een olympisch record, dus Kijk, zij doen het ja, gewoon dus... heel goed. En in de ja. eerste ronde hebben zij volgens mij gewoon gespaard. Zij hebben gewoon Bucko in de eerste ronde gespaard. Zij hebben het risico genomen, oké, okay, dan rijden we misschien iets minder... moeten we tegen een te sterke tegenstander. Maar bij die tweede ronde gaan we er gewoon voor. En ze rijden hier ver uit de snelste tijd. Ze rijden ja. 3.37.08. Maar, maar gespaard, Annette, dat was hier gisteren. Toch? Ja, maar ik weet niet hoe erg hij last van zijn enkel heeft. Nee, ja, Bucko reed toen niet mee. Ze hebben nu Bucko ingezet. Ja, ja. Dus um, daar hebben ze een wissel gezet. En, uh, omdat, en, en die loopt beter. Bucko is misschien niet een voor, maar wel een hele ervaren kracht. Als je naar het treintje rijdt, hoe zij rij, kijkt hoe zij rijden. Die Sinder is best ja. wel een lange jongen. Die steekt er echt bovenuit. Uh -huh. En als je ziet hoe ze nu reden. Ja, het was gewoon één beweging. Ja. Ja. Maar ze kwamen, ze, ze, ze, ze, ze kwamen voor. Ja. Wij kwamen terug. We kwamen ja. echt terug. Ik ja. dacht bij mezelf. Nou, Op nu, 500 die die laatste, he, was het even. Die ja. laatste drie ja. ronden gaan we eroverheen. Ja. overheen. Ja, wat Noorwegen heel goed deze begonnen sneller, dus Nederland kwam terug. Toen dacht je, nou, nu gaat het verschil, nu gaat het kruisen. Hè? Ja. Nederland gaat winnen, Noorwegen gaat verliezen. Maar die Noren hadden ergens een iets mindere wissel. En dat is echt wat ze... Daarna, daarna pakten ze meer weer op. Pedersen kwam op kop en dan... Pedersen, die heeft hiervoor getraind. Dat is de man van Noorwegen, de aanvoerder. Ja, die, die bouwt hem weer terug naar die 13-3, 13-2. En toen schok ik even, toen schok hij allemaal. Nederland kon niet mee. Het, het verschil... Dat, ah, echt Heel veel respect voor die Noren, dat deden ze heel goed. En Nederland heeft ook niet... We hebben niet ergens een ronde gehad waarin we het hebben verloren... Het dus nou, gewoon over je de hele het linie. Verschil. Ja, Maar Sven die kwam op kop. Toen werd het verschil kleiner. Ja. En Jan en Patrick kwamen ja. achter elkaar op kop. En toen werd het echt weer groot. Weer. Ja. Roest, Roest, Roest trok hem voor de eerste keer weer terug. Hoor, ja. Naar 13-1. Dat deed hij heel knap. Uh, ergens liet Jan Blokhuis in een een vieren naar 13-6. Ja, dat zou misschien wel iets met die schaats te maken kunnen hebben. Dat schaats gewoon ja. niet lekker. Als, als je zo'n hangend uh, ijzeren onder je hebt. Ja, Michel Wilder heeft het ook al eens gehad. He. Ja. Hetzelfde schaats. Dat is een prachtig mooie schaats. Die nieuwe van Viking. Maar dat is wel af en toe. Doe iets met een veer. Ja? Ja, dat is al een heel, heel na moment. Ja, ja dit, is, uh, dit is een cruciaal moment. Ja, je gaat niet naar de finale. Dus uh, de je gaat, goud, je gaat zilver, het is zilver is missen Net zoals in Turijn. Net zoals in Vancouver. Net zoals in, ja. Dus kan je dan zeggen, ook nog even van de andere kant kijken Ja, oké, okay, met 1-4. Het is nog heel krap dat het verschil maar een seconde is. Ja, dan moeten we Jan er ja. zelf even horen daarover. In principe, het is geen sprint op volle snelheid. Dus je kan er gewoon mee schaatsen, zoals je hebt gezien. Ja, ja. Het, ja. Rijdt gewoon, het rijdt gewoon niet lekker. Oké, okay, het rijdt niet lekker. Je kan niet vol spinten. Nee. Is dan de andere kant van, ja, dit, had Nederland niet, dit, dit mag Nederland niet overkomen? Je mag niet ja, verliezen van Noorwegen? Ja, kijk, dat kunnen we allemaal heel hard roepen. Alleen daarmee doen we echt de Noor- en de Zuid-Koreanen tekort. Ja, we hebben, Nederland heeft oh, geen Nederland ja. heeft toch in de breedte, zijn we toch veel, veel, veel sterker dan Noorwegen? Nou, uh, nou ja, in Noorwegen, maar vergeet, vergeet, vergeet Korea ook even niet. Uh, Sung Hoon Lee. We rijden mee. nu tegen de Noor, hè? Ja, maar als we, we kunnen ook even kijken naar... Kramer werd Olympisch kampioen natuurlijk op de vijf. Ja. Uh, uh, Blokhuizen werd uh, volgens mij zevende of achtste. Uh, it, it, it, we hebben niet de, de, de vorm die we vier jaar geleden hadden. En dan moet je het oplossen als team. Ja. En dat doen we ook hoor. Patrick Roest rijdt gewoon, rijdt gewoon prima. Hij rijdt gewoon goed. Blokhuis moeten hem even laten. Ja, en met, dit, dit, dit is topsport. Het gaat om zulke kleine verschilletjes. Maar ik denk precies wat jij zegt het probleem is. En wat het buitenland doet... is zij trainen op de ploegachtervolging en daarbij rijden ze individuele, individuele afstanden. En ook al, wat je net bij de Japanse dames ziet... rijden ze individueel minder. Die ploegachtvolging is hun focus en daar staan ze allemaal. Drie keer één is vier is dat bij, bij zo'n ploeg, hè? Ja, precies. En zij, bij hun voel je en zie je veel meer... Ja. Ja, toch wel saamhorigheid in dat hele team, en die hele beweging... en in, in hoe zij deze afstand ook ingaan. En het feit inderdaad dat wij in die eerste ronde... nog allerlei aanpassingen moeten doen... van dit was niet ideaal, dat was niet goed... zegt ook wel hoe wij ermee bezig zijn. Ik zag, en... ik zag hier niet heel veel misgaan eerlijk gezegd hoor. Ik nee, maar wij niet... hebben wel van tevoren gezegd... Ja. van oké, okay, we gaan sowieso wel naar die finale. Ja. Maar misschien is dat toch gewoon een beetje... onderschatting van de noorden nou, dat is ja, dat is onderschatting van de Noren. Hè, maar... Aan de andere kant... Uh, uh, Die, de Noren hebben slim gewisseld ook. Jullie ja, hebben ook uh, gezegd aan de teamspirit ligt het niet. Kramer nee. ja, als een kopman. Ja. Samenhorigheid. Voor ah, elkaar opnemen. Ja, ja maar weet, weet je wat? We, weet je wat we, misschien moeten we ook concluderen dat dit gewoon wel maximaal is wat Nederland kan. Want de Nederlandse ploeg kan ook geen wonderen verrichten. Nee. En dan kan misschien zo'n schaats... Ja, ik ben heel erg benieuwd wat er Jan Blokhuis erover te zeggen. heeft. Zo'n schaats kan wel net het verschil maken hoor. Nou ja, ja, die, die materiaal, dat moet je, ook, je moet ook geen pech hebben. En, uh, ik ben ja, ja. heel erg benieuwd uh, denk, wat de jongens daarover dat, te vertellen hebben. Ja, ik, voor, ik denk voor dat voor het buitenland zich echt heel erg goed heeft voorbereid... op deze discipline. Ze staan met de drie aan de start. Logisch, dit is hun kans om echt bovenaan te steken. Precies. Nou, en wat ik ook vind, is wij zijn natuurlijk, het is een domper, en wij zijn teleurgesteld over Nederland, maar we hebben wel twee ontzettend spannende wedstrijden beleefd. Absoluut. Nieuw-Zeeland tegen Korea. Dat was waanzinnig. Een dag. Maar daarom, Nederland is echt nog aan de bak zo meteen. Nieuw-Zeeland, met drie mannen. Shane en Ray K. Pieter Michael. Jongens die je kent uit het inlijst. Ik wil zeggen, Mark, ik heb jou niet zo vaak zien schreeuwen daar aan die Ja, ik heb zo, ik gun het die jongens zo, ik kom uit het skate. Ik, ik heb altijd naar Chad Hendrick opgekeken. Naar de jongens, de racers, de vechters, de knokkers. De mannen die nooit opgaven. En dat zijn deze jongens. Shane Dobbin, wereldkampioen, marathon, inline-skater, Kent niemand. Ik wel. Uh, Pieter Michael, meervoudig wereldkampioen. Ray Kay. Dat, dat zijn gasten die hebben hart, weet je. Dat zijn Nieuw-Zeelanders, hè. Die doen de haka voor een wedstrijd. Die gaan niet op hun rug liggen. Die zetten tanden erin en die laten gewoon niet los. En dat hebben ze laten zien. Nou, oh, en daarmee nee, dus, uh, hebben ze mij respect, hoor. Ik vind het fantastisch. Ja. Van mij hadden ze door mogen gegaan, Steven gauw gaan. Steven Dalenbaat gaan we luisteren, want hij heeft misschien wel de oplossing. Althans, degene met wie hij praat, Geert Kuipen. Ja, Geert, ja. Ja, Geert. Uh, heb je het veertje hier bij de hand? Oh ja, geloof het klopt wel. Ja. Alles uit je broek, uit je jaszak. Radio, daar heb je dan niks aan. Ja, dan wil ik wel eens zien. Nou ja, goed. Afgebroken. Blauw veertje. Een blauw veertje van een blauwe buis is afgebroken. Ja, bij de start. Het veertje van Jan Blokhuizen. Ja, dat klopt. Ja, nou goed. Het is altijd vervelend als je iets met het materiaal hebt en je dan eigenlijk niet het maximale eruit kan halen. Het is toch ongelooflijk dat dat, dat dat gebeurt? Ja, ja, wat moet ik ervan zeggen? Normaal gesproken gebeurt het bijna nooit. Ik heb, uh... nou ja, Michel Mulder heeft het ook al een paar keer gehad, hè, dit seizoen, met dezelfde veer. Ja, nou ja dus uh, de fabrikant moet misschien toch eens uh, aan iets beters denken. Ja, want dit lijkt geen, geen toeval meer. Uh, hoeveel invloed heeft dit gehad op deze halve finale? Ja, dat is niet lekker. Als je, je kunt het in tijd kun je het zien. We normaal gesproken beginnen we met 17-3. En nu is het 17-6. Dus daar zat drie tiende verschil in. En dat betekent dat ja, je moet al een beetje forceren om uh, achter Sven te komen. En uh, ja, we verliezen dus in de, in de opening altijd. En dat, uh, ja, daarna pakken ze het eigenlijk prima op. Maar je ziet wel de hele tijd dat ik met mijn vingers omhoog sta. En we moeten eigenlijk een achterstand wegwerken. Ja, en aan het eind uh, en dat moet je de Nooren Noor, uh, meegeven. Die bleven maar, uh, maar gaan. Bleven maar... Uh, 27, rond de 27 rijden, daar, daar heb je ook geen marge meer om het in te halen. Want ja, die rijden wel naar Olympisch record, hè? Daarom. We moeten ook niet uh, alleen maar naar Nederland kijken. Noorwegen heeft het gewoon heel goed gedaan. Heb je Jan Blokhuizen al even kunnen spreken hierover? Ja, zeker. Uh, ja. Wat zegt hij dan? Ja. ja, hij is even door. Mijn veer breekt uh, bij de start. Dus, uh, en ik kan niks meer, zei hij. Dus ja. ja maar ik probeer dan een beetje te, te voelen hoe erg dat, dat van invloed is hè, op zo'n wedstrijd. Ik bedoel, wij konden niet meteen zien dat er nou iets echt aan de hand was met zijn materiaal. Maar wat voelt hij? Nou ja, kijk, wat een veer doet is natuurlijk de buis weer naar de schoen trekken. En uh, als het veer knapt, dan doet hij dat niet meer. Dus hij blijft eigenlijk een beetje uh, een soort van hangen. En die klapt in ieder geval op een andere manier uh, terug dan, uh, dan normaal. Dus het voelt sowieso al dat je een beetje hinkt eigenlijk. Dus het is niet dat je niet, uh, niet kan bewegen, maar je, je, je beweegt met een soort handicap. Um, je moet ook snel weer verder natuurlijk. Want er komen nog twee wedstrijden aan. Eén finale bij de vrouwen. Maar er uh, is dus ook een wedstrijd om het brons bij de mannen. Tegen Nieuw-Zeeland. Nou, die hadden ook al redelijk het vuur in de donder. Wat, wat, wat is jouw uh, verwachting daarvan? Nou, ik hoop dat ze moe zijn. Maar ze zijn wel, uh, ze zijn wel kanjes. Dus uh, niet onderschatten. En, uh, en ook gewoon uh, ja, gaan voor brons. Moeten we even schakelen. Maar uh, dat moeten we wel doen. Nieuwe veertjes bij jullie? Ga ik even kijken, daar gaan we hem even doen. Oké, okay, dankjewel. Geert Kuiper, die dus nu wegloopt op weg op zoek naar nieuwe veertjes. Het kapotte veertje wat dus er zegt is afgebroken, dat kun je heel duidelijk zien. Dat zit inmiddels weer in zijn, in zijn jaszak. Wat een pech, wat een pech voor de Nederlanders. Uh, Mark, ja, dat ja. is dus toch wel van invloed geweest ja. als je het hoort. Nou, het is meteen bij de start. Hè. Je ziet het bij de tweede derde pas van Jan Blokhuis Er breekt zijn veertje. Er zit zo'n theekop op die veer. Er zit ergens een. Ja, een zwak stukje. En dat ja. is al vaker gebeurd. Nou, daar breekt hij. En je ziet dat zijn linker schaats blijft hangen. Als je goed kijkt, zie je het ook de eerste ronde. Het onderdoor strekken in een bocht. Dan zie je gewoon dat zo'n schaats blijft hangen. Ja, dat gaat gewoon anders. Dat gaat niet lekker. En hebben die boys allemaal dezelfde scha scha schaatsen? Dezelfde ja, schoenen? niet allemaal. Sven Kramer heeft een ander mechanisme. Maar de meeste van deze jongens wel. Het gebeurt ja. zelden. Maar ja, het gebeurt wel. We het en dus het gebeurt nu Michel op een heel na moment. Hè? Ja, Michel Mulder ook. Je had het ook op het verkeerde moment. Hè. Ja, je start toch net iets feller in een wedstrijd. Net iets harder. En ja. als het dan breekt, dan breekt het juist daar. Ik moet er aan één ding denken. Aan de eerste ronde. Ja, maar als ja. Nederland uh, rijdt namelijk met een, met, met een nou ja, meer, ja. meer kapotte schaatsen... nog ja. wel sneller dan de Nieuw-Zeelanders. Ja, maar als maar... je eerste geweest, had je het nog kunnen redden. Ja, maar Nederland verliest hier altijd in de opening. Hè? Dan kom je nee, meteen. maar ik bedoel in de eerste ronde. Laten we zeggen uh, uh, twee dagen terug. En hadden ze een andere kwalificatie ja, hadden de gehad. Kwalificatie. Dus als ze de nummer 4 hadden gemaakt. Als ze gewoon de stilste waren geweest. Ja, ja, ja. Gewoon, tussen ja, aanstekens. Ja, toen, toen, toen liep het ook al niet helemaal. Hè? Ja, maar als... Maar Nederland rijdt gewoon wat ze, wat ze waard zijn. Hè? Ja. Het is niet zo dat ze hier of in de voorronde hebben, hebben ingehouden. Ze zijn momenteel gewoon niet, niet beter dan dit. Nee. En waardoor het dan komt, en het is gewoon het het niveau het dan is, dan is dan gewoon heel hoog. He? Ja. Dus wil je soeverein door in alle rondes, vanaf de eerste ronde... dan moet je niet een beetje... dat kan gewoon niet meer. De, de team pursuit is gewoon op zo'n hoog level nu... Ja. dat je niet meer met een klein foutje of een veertje dat breekt... nog ergens door kan. Dan ben je gewoon de shaak. En dat woorden. zegt ook iets... Over het niveau, dat is prachtig eigenlijk. Heldere maar alles moest nu niet. Alles moet kloppen. Ander nieuws. Na de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf volgend jaar een week betaald verlof. Dat staat in het ouderschapsplan van minister Kolmees, dat hij presenteerde op de 9-maanden-beurs. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Uh, een bewuste keuze om het op de 9-maanden-beurs te doen, neem ik aan. Hij wordt vast enorm toegejuicht. Ja, dat is zeker zo. Ja, ik sta hier in de rij op die 9 maandenbeurs, in de papa-lounge om heel precies te zijn. Razend druk hier. En inderdaad, de meeste mensen die ik spreek juichen het voorstel toe. Ze kunnen allemaal niet wachten om die eerste weken of dagen bij dat kind te zijn, thuis met de baby. En vooral, zegt ze, omdat ze dan een emotionele band opbouwen met het kind. De papa-lounge... Ja, de papa hoort Is dat een soort wordt mix het zo? Op, uh, op de 9 maanden beurs? Nee, dit gaat erover. Ja, dat is een papa-klasse. Dan leer je hoe je liefde voor het eerste gezicht met je kind kan uh, opbouwen. Goed, terug naar ja, het goed. onderwerp. Uh, het partnerverlof <laughs> wordt dus uitgebreid van twee dagen naar een week. Waarom? Ja. Ja, Nederland loopt nu heel erg ver achter als dus je kijkt naar andere landen. Nu krijgt de partner twee vrije dagen. Eentje is dan eigenlijk om de op te regelen en de ander om het kind aan te geven bij de gemeente. En dat is echt achterhaald, zegt de minister. Dus hebben ze met de coalitie afgesproken om dat anders te doen. Vanaf volgend jaar krijg je vijf dagen vrij en daarna kan je vijf weken ouderverlof opnemen. Dan krijg je 70% doorbetaald. En dat is heel erg belangrijk, zegt Colmes. want ja, partners moeten ook wennen aan het leven met een baby. En als er dan een betere start is voor die partner ook, een beetje hulp, dan zal uiteindelijk iedereen, de baby, de partner en het kind, daarvan profiteren. En wie betaalt het extra verlof? Ja, dat worden de werkgevers. Dat gaat dan om die laatste vijf dagen. Dat betalen de werkgevers via de werkgeverspremie, die ze nu ook al betalen. Ongeveer 170 miljoen per jaar gaat het over. Maar onder de streep merken ze er niet veel van, belooft de minister. Want andere lasten gaan dan weer omlaag. Dus onder de streep zullen ze er niet heel veel van merken. Dat is zijn belofte in ieder geval. En werd er op de negen maandenbeurs net zo hard gejuicht als net toen Korea hier en Nieuw-Zeeland versloeg? Nou, best wel, ja. En die kinderen kunnen er ook wel wat van. Dus, uh... Goed, dankjewel. Marlene de Rooij de 9-maandenbeurs. Uh, naast mij zit minister Bruno Bruins. Het kabinet praat met één mond. Dus uh, u vindt het ook een goed idee waarschijnlijk? Zo'n extra uitbreiding voor uh, uh, ouderschapsverlof? Natuurlijk. <lacht> Na, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, Bijgekomen, minister? <lacht> ja, nou ja. ja. We zijn hier gisteren gekomen. En toen was er even de keuze, gaan we... Eerst even naar het hotel toe. Of gaan we meteen uh, kijken. Toen zijn we gelukkig gaan kijken. Eerst naar het short track, En daarna naar de dames relay. Ja, dat was natuurlijk wel een je neus in de boot te vallen. Dat dacht ik, ik dat was even een dagje. Het was hartstikke mooi En echt een short track dag meteen meegemaakt met uh, pijloze diepte ja. en extreme ja. hoogte. Ja. Maar u bent minister voor sport. Ja, u heeft net ook uh, de halve finale hier meegemaakt. Laten we beginnen maar eens op, uh, met de reactie op uh, de, de mannenploeg. <lacht> nou ja, dat, dat we nou eens positief beginnen. Het was wel de tweede tijd. Het was de tweede tijd. Het was uh, dat is wel, wel, ja, ja ga wel even kijken. Maar, het was, even het even was kijken. de tweede tijd. Maar ja, daar heb je in dit geval niks aan. Uh, dat, is, uh, dat is jammer. Uh, daar heeft ze helemaal gelijk ja. in. Ja, is het, uh, maar het is, dit is man tegen man. Ja, en hoe beleeft je dan zo'n wedstrijd? Nou, ja, ik, ik, ik raak een beetje geëmotioneerd, moet ik zeggen. Alles wat, uh, als je een oranje aan, uh, op de baan ziet, dan raak je daar een beetje geëmotioneerd. Ah, dat had ik gisteravond ook. Ja, daar, nou, na, naast me zit Jeroen Stompers, die vloekt dan af en toe is. Dat heb ik uh, <laughs> op Twitter gelezen. Maar bent u dan ook, zit u dan ook op de tribune van? Maar, ja, misschien, dit is mijn eerste Olympische Spelen die ik meemaak. Dus het dus misschien nog meer Voor gewondering, mij het. Mooi, mooi vinden. En, uh, nee, gevloekt heb ik nog helemaal niet. Ja goed, ik hoor het ook. U zegt het zijn mijn eerste Olympische Spelen. Maar we vroegen u naar uw uh, belangrijkste of mooiste Olympische Winterspelen moment. Ja. Uh, terug in de tijd. En u kwam met Sapporo in 1972. Het is bekend. Arts Schenk won op de eerste dag de 5 kilometer race... We haalden op de laatste dag een gouden plak op de 10 kilometer voor Kees Verkerk die het zilver won. En bovendien stelde hij twee Olympische records scherper. Art komt met ruime voorsprong op de finish af. Op weg naar het goud op de 1500 meter. En hij beëindigt zijn race in de nieuwe Olympische recordtijd van 2 minuten en 2,96 honderdste seconde. Met zijn drie overwinningen werd Art de onbetwiste meester van het Olympische schaatsen van 1972. Ja, meneer Huis, waarom dit moment? Ja, dit is, is dit uw gewoon... eerste gedachte? Dit is de, de, de, de eerste keer dat ik weet dat ik schaatsen gekeken heb. Okay. Dat er drie gouden uh, plakken bij uh, Arts Schenk uh, terechtkwamen. En dat vergeet je nooit meer? Dat vergeet je nooit meer. U was uh, acht uh, jaar. Ja, een heel klein kereltje. En, uh, dus thuis op de zwart witte televisie Naast mijn vader heb ik het waarschijnlijk gezien. En ik had in mijn hoofd zitten dat uh, ook Jan Bols, dus niet alleen Kees Kijk, maar ook Jan Bols, dat ze er alle drie waren. Maar voordat ik hierheen kwam, heb ik dat even gecheckt. Maar dat klopte niet. Nee. Dat, ik, Soms zijn de herinneringen op... mooier, hè? Ja, misschien wel, dat is wel ja. Ja. Maar heeft, u, uh, heeft deze historische gebeurtenis u ook aangezet... tot uh, sporthoogtepunten? Nou... Nou, dit was een gevoelig puntje. <laughs> ik, ben, nee, ik ben een waardeloze uh, schaatser. Ik ga, vind het wel heerlijk om uh, te skiën. Dat doe ik al wel heel erg uh, lang. Met de familie, met mijn schoonouders, uh, met onze kinderen. En dat doen we al uh, heel lang op hetzelfde plekje in Zwitserland. En dat is heerlijk. Dat, uh, dat slaan we ook geen jaar over. Maar zit u als minister van Sport wel op de goede plek? ik zit hier fantastisch ja nee maar ik dat, uh, wat had je, je plannen nee maar ik, nee maar ik snap dat u een, een liefhebber bent van sport maar ja, ja ik ben ook een liefhebber ik sport zelf ook nauwelijks dus moet uh, kunnen toch nou, nee, sport kijken is natuurlijk ook een plezier aan sport beleven. Ik kom ja. uit Den Haag, dus als het even kan dan zit ik bij de thuiswedstrijden van, uh, van ADO. Daar sla ik er heel weinig van, uh, van over. Maar soms, uh, soms kan het ja. niet. Maar dan ga ik ook met een van de kinderen ga ik wedstrijd kijken. Dus u bezoekt uh, hier natuurlijk te spelen. Gisteren short track, half vandaag de lange baan. Ja. Uh, wat, wat doet u nog meer in de dagen dat u hier bent? Nou, het is vooral kennismaken. Want het is, we zijn natuurlijk net begonnen ja. als nieuwe meesterkult. Er zijn heel veel uh, contacten om, uh, om te leggen. Uh, de voorzitter van de internationale schaatsunie... dat uh, in is de Nederlander, ja. nee, Jan Dijkmaar, die, uh, die spreekt je. Maar morgen probeer ik ook met een van de mensen van het IOC uh, even kennis te, te maken. Nou, zo, en met de sporters natuurlijk, maar ook met de ouders. Vanmiddag hebben we de, de, de ouders en de vrienden van de sporters ontvangen in het uh, in dit Holland House... Ja, dat is ook heel erg leuk. Dat is eigenlijk toch ook een beetje bedanken. Ja. Wij zien hier de hoogtepunten. Maar er zijn natuurlijk enorm veel trainingsuren aan vooraf gegaan. En ja, misschien past het dan ook wel dat ja, hun kinderen onze helden zijn... om ze eens even te bedanken voor al die rijuren en al die coachuren. Al die uithuiluren op je schouder. En nogmaals, wij zien hier de mooie dingen. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop grijze maandagochtenden... dat er gewoon getraind moet worden. En dan zijn wij er niet bij. Ja, het is wel mooi om er nu wel bij te zijn, uh, uh, Sebastian Timmerman. Oh, nee, die is er even. Er worden nu wat onbelangrijke races gereden. Sebastian is even naar het toilet. Die moet even ademhalen. Na al die uh, ellende wil natuurlijk bijgepraat worden, denk ik, over wat er allemaal precies is gebeurd. Uh, mensen, wat? we vroegen ook al, hè, we hebben ook al even gevraagd van uh, het mooiste moment van deze speler. Ja. Jorien de Mos lijkt goed vertrokken. De start is altijd haar mindere punt. Jorien de Mos heeft de slag te pakken. Die heeft harde, sterke klappen. En ze gaan hard hier over die baan in. Allebei, ja. zij en zij. Dit is echt een heel mooi duel. 26-9. Dit is een wereldronde van Jorien de Mos. En nu heeft zij. Op de kruising. Ja, jaren. jaren. laatste 50 meter. Ho, ho. En waar komt Jorien Mos dan op uit? Op 1.1356. Een 1356, olympisch record. Ho. Ik heb natuurlijk niet uh, de meest stabiele carrière. En ik weet gewoon dat uh, ja, als ik goed ben, uh, dat ik iets heel bijzonders kan doen. En dat is vandaag gewoon weer gebeurd. En dan is zo'n momentje, zo'n zo gedachten is terug aan mijn vader wel... Uh, nou ja, eigenlijk zo bijzonder. Hou je daar extra kracht aan? Ja. ja. Ja? Ik dacht zelfs nog tijdens de race op het laatste rechterstuk... stuk: kom, help me. Goed. Dus het was uh, twee momenten eigenlijk hè, van Jurien Termors. Die, die, die eerst dat, dat, dat chaos wint in die beter. en daarna op terugblik bij uh, collega Henry Schut. En, en dan vertelt het allemaal doorheen gaat. Ik kan me wel voorstellen dat u daarvoor kiest. Ja, maar legt dus, u het zelf eens dus nog nou, wel uit. We hebben nog een veertig uh, seconden. Dit was natuurlijk die emotie, dat, dat aanroepen van je vader. Ja. En, dan, en dat ook vertellen. En toen ging Erwin er volgens mij naast zitten om ja. een beetje te troosten. En ik kan me zo goed voorstellen dat, dat je daar de kracht uit haalt om die laatste slagen te maken. Nou, ja, dat, dat vond ik een heel uh, ja, momentje. Kipperveel momentje. Ja, ja. He? Ja, dat is, vind, ik, vind ik fantastisch. Dat, dat, als je dat nou weer laat zien, ja, prachtig. Mors. En vandaag stond ze op het podium met de meiden. Wat een fantastisch toernooi heeft zij. En de minister van Sport, Bruno Bruins, blijft nog even zitten. Want er is natuurlijk nog veel moois te beleven hier bij Radio Olympia. Tot zometeen. Nationaal van 1 uur. NTO Radio 1. 24 uur per dag, borden vol, de mooiste gesprekken, debatten en reportages. Maar je zou maar net niet op dat moment kunnen luisteren naar je favoriete programma.